Mariette Krol met het NOS Journaal. Premier Rutte denkt dat het reguleren van de wietteelt niet gaat werken. De export naar het buitenland gaat gewoon door, verwacht hij. Ook het argument dat als de productie gecontroleerd wordt... er kwalitatief betere en gezondere wiet komt... vindt hij niet erg overtuigend. Vandaag bleek dat een Kamermeerderheid een D66-initiatiefwet steunt... om hennep voortaan te kweken onder controle van de overheid. Nu is de verkoop van wiet toegestaan maar het kweken en vervoeren niet. Het Openbaar Ministerie vindt dat het minder-minder-proces... tegen PVV-leider Wilders gewoon moet doorgaan. Het OM is het niet eens met de advocaat van Wilders. Die vindt dat er sprake is van een politiek proces... dat moet worden stopgezet. Volgens het OM staan politici niet boven de wet... en is het aan de rechter om een oordeel te vellen. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor eind oktober... Tot nu toe hebben 56 personen en vijf organisaties zich gemeld als slachtoffer. Ze willen dat Wilders zijn uitspraak aan terugneemt of smarter geld betaalt. De politie heeft vanmiddag tussen Utrecht Centraal en Utrecht Overvecht drie mensen uit een trein gehaald. Die was stilgezet. Ze hadden een verdachte indruk gemaakt op andere reizigers. Er bleek niets aan de hand te zijn. De zorgverzekering in Nederland houdt zijn wereldwijde dekking. Minister Schippers trekt haar plan om de wereldwijde dekking af te schaffen in. Ze wilde mensen die buiten Europa gaan studeren of op vakantie gaan... een aanvullende zorgverzekering laten afsluiten die ze zelf moesten betalen. De minister wilde zo 60 miljoen euro besparen... maar de Tweede Kamer vindt het plan omslachtig en verwarrend. Ook de zorgverzekeraars hadden geklaagd over de haalbaarheid ervan. Het weer, flinke periode met zon, maar in het oosten kans op een buit is 18 tot 22 graden. Vannacht met 6 graden koud en lokaal wat mist. Morgen dan opnieuw volop zon en zo'n 23 graden. Dit was het NOS Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is een drukke spits, de files met de meeste vertraging staan in de Randstad. Op de a 1 van Amersfoort naar Amsterdam tussen Naarden en Knopen Diemen ruim 20 minuten vertraging. A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen knooppunt Oude Rijn en Afriet everdingen 20 minuten. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoete Woude, 10 kilometer file met een half uur verdraging. A12, Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraaf en Woerden, 3 kilometer. Verderop richting Utrecht tussen Nieuwebrug en de Meren... 10 minuten verdraging door een ongeluk, één rijstrook is dicht. De A12 van Utrecht naar Den Haag tussen Nieuwebrug en knooppunt Gouwe een kwartier verdraging. A20 richting Gouda voor Moordrecht, 5 kilometer file... Daar is ook een ongeluk gebeurd. A27 Utrecht richting Breda. Voor Noorderloos een kwartiervertraging. A28 Utrecht richting Amersfoort. Tussen Afrit en Dolder en Leusden een kwartiervertraging. Daar staat een vrachtwagen met pech. A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Voorhout en Wassenaar een 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 vrijdag. En het is Zandvoort Draai Door, maar dan anders. En wat kan u verwachten in dit programma? Wat is er te doen? Het komend weekend in Zandvoort en de directe omgeving. Het recept van het komend weekend. De column van Nel Kerkman. En uiteraard het gedicht van vandaag. En dat is uh, het favoriet van Toet, is dat. En in de tweede uur, het weer voor het komend weekend. Ik heb hem lekker uitgezet. <lacht> Ze wou het zeggen, maar zij heeft niks te zeggen nu. <laughs> Mijn naam is Hans Wassenaar. Ik word weer geassisteerd door Ronald Kraaienstein. En Toetje. Ik wens u veel succes. En we gaan beginnen met een oudje. Koedroen Jenkes en zijn orkest. En ze kan hem lekker niet. Nou, ze zal hem straks horen. As we ask all the questions And you take all your clothes I'll and back to the kitchen Say What a good place to be Don't believe I'm You're supposed a Bijna helpt bij het eerste nummer. Uh, dat kan een maand liggen natuurlijk. Maar een happy hour krijg je alles gratis, hè? een drankje. Hè? Uh, happy hour is altijd zo, uh, toch? Nee, het is niet gratis, maar een grote korting meestal. Oh, ik dacht dat je altijd gratis Nee, Zo so happy zijn ze ook weer niet. Oh, nee. <laughs> maar uh, even tussendoor, hè? Ja. Oh-oh. Uh <laughs> het is niet waar. hè? Dat Het is niet waar. Het ah, duurt nog even hoor. Ja, maar ik mocht het niet over kerst hebben. Nee. Ik dus gaan we het nu over zin. Klaas hebben dan. <laughs> nee. Ook niet? Ook niet. Doe maar niet. Oké. Okay. Nou, jammer jammer ding, maar dan he? krijgen we die hele discussie weer over Zwarte Piet. Dus alsjeblieft, doe dat maar niet. Nee, dat is helemaal geen discussie. Oh. Wel, nee, oh, die komt gewoon. En die blijft ook gewoon. Ja, dat hoort wel, maar ja, nou, je weet hoe ze erover denken. Geen discussie. Klaar. Werd <laughs> je... alles maar zo snel opgelost. Ga hey, je uh, gaan we nog wat zeggen of? Uh, nee, ga uh, gaan er wel een we praatje gaan draaien. Dat vind ik het Oké, Doen we capsizes. <much> I would jump on my skin just to get you Oh my God, oh my God How could you have ever known If I never let it show Now I just wanna know you left me Ja, maar dat u niet via internet mee kan luisteren. Op, uh, naar de discussies die hier plaatsvinden. <lacht> hey, nou, daar hebben we geen discussies. Uh, de hele, muziek is leuk. Nou discussies. ja, het is wel gezellig hoor. Zo. <lacht> het, het komt erop neer. dat Toet heeft inmiddels uh, het loerijzer ja, opgezet. Het loerijzer. Ja, gaaf hè? Zo'n leuke naam voor een bril. <lacht> Goeie, een loerijzer. Een loer. Oh, een loer. Ja. Ik verstond een roerijzer. Nee, nee, nee. Met de L van. Ik zou uh, ze de koffie mee roeren. Een lantaarnpaal. Oh, zo. Nee, <laughs> nee. want ik wilde iets voor gaan lezen over Yves Berenten. Die is namelijk gekozen tot de grootste talent van 2016. Dinsdagavond is dat gebeurd tijdens de Buma NL Awards. Uh, door het publiek is hij gekozen tot de grootste talent 2016. Berenten stond niet met de eerste de beste zanger of zangeressen en nieuwe auteurs van Nederlandse popmuziek op het podium. Wat ben je allemaal aan het wijzen? Hij zei, hij zei een pliep, zei nee, hij. Ja, dat klopt. Ik heb hem oh. nog niet op stil gezet. Dat wilde je even benadrukken. Ja, dat is ook wel prettig ook dat je dat zo... Ja, fijn en door. Uh, in de categorie Hollandse en Populaire Nederlandstalige Muziek werden in totaal twaalf awards uitgereikt. Vier daarvan gingen naar de verraste André Hazes Jr. In de categorie Hollandse muziek kreeg hij de Buma NL Award... voor zowel het album als de single Leef. Het nummer is bovendien het meest gedraaid in de Nederlandse horeca. Zijn single Niet voor Lief werd het meest gestreamd. Naast de awards die ieder jaar worden vastgesteld... op basis van verkoopcijfers van cd's, downloads en airplay werden tijdens de feestelijke avond ook twee publieksprijzen uitgereikt. De bezoekers van Sterren en NL kozen... Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht, van John de Bever... Werde. als hun favoriete single en de deelnemers aan de Buma NL-conferentie... kozen Yves Berendsen tot grootste talent van 2016. Lifetime Achievement Award was van voor Gerard Joling. Ja, wel. Hij, ja, goed. Maar had hij wel kracht? Voor. Nee, ik ga daar verder niks over zeggen. Als erkenning voor zijn bijdrage aan de populariteit van de Nederlandstalige muziek. En om het feit te eren dat hij al ruim 30 jaar actief is in het muziekvak. Wie? Nog een keer. De heer Joling. Audi. Ja. Wat een gemene man is Hans toch? Sorry. Nee, nee, nee, hij zei van die, van, die, van die glimlach. Ja, maar jij laat het me nog een keer zeggen. Ook. Ja, natuurlijk. Ja, als we zo meteen weggaan, dan zeggen we weer: Hans was naar. <laughs> Goed, muziek, denk ik. Nee, gedichtje. Oh, gedicht. Oh, ja, het is al kwart over vijf. Ja, het gaat oh, hard ook. Nou, nou, nou. Mooi, hè? Het hekje. Zomaar, midden in de wei, stil en wijs te dromen, wachtend op de mensen die er langs gaan komen. Kindervoetjes, rap, brutaal, klauteren tot zij zitten, wiebelend op hun gat, heen en weer te wippen. Stelletjes verstrengeld, leunend tegen de latten, kussen heftig samen, dat de vonken spatten. Koeien, loeiend in de zomerzon, Schurken, dikke lijven, wetend dat de boer nog even weg zal blijven. Spinnetje, groot of klein, ragfijn web gesponnen, eindeloos het geduld waarmee hij is begonnen. Dat torfeulen met een sprong zal beslist ontdekken: deze kant is even groen, dat is toch van de gekken. Jongens, belhamels, eerste klas, tonen elkaar hun schatten. Appels uit gindse boomgaard die ze zijn gaan jatten. Het hekje, hoogbejaard en scheefgezakt. Kromgetrokken en zo oud. Niets verhullend van wat hij ook jij hem ooit heeft toevertrouwd. dit Mooi. Nee, dat zei ik niet. Nee, dat zei ik niet. Dat maak jij er weer van. Wat zei je dan wel? Over dat hekje. Ja, ja. Dat het verrot was. En dat zei je net als Jannie. Nee, dat zei ik niet. <laughs> heb oh. ik niet ge Jannie heb ik niet gezegd hoor. Mocht er een mediator luisteren. <laughs> um, we zitten op de tolweg. En assistentie is wel welkom. naar de naam, vind ik altijd. <grijgEL> Hans, jij had het over koffiebussen, melkbussen, theebussen, nee, Stadsbussen en bus, lijnbussen. Stadsbussen, kan je de stad in een bus stoppen? Ja. Oh. Bus, en want de, de, er, werd, er staat hier in het stukje, bussen rijden weer zoals voorheen. De lijnbussen van Connection rijden weer als altijd. Het nieuwe busstation is in gebruik genomen... en de Louis-Davidstraat is van een nieuw wegdek voorzien. Geen reden meer aanwezig om de omweg via de Hogeweg te maken. De tijdelijke haltes op de Halemerstraat en de Hogeweg... zijn dus niet meer in gebruik. Wel de gewone haltes op de hoeken van de Prinsessenweg Koninginnenweg... en de Prinsessenweg Halemerstraat. Oké, okay, dus, ja. um, alles, dus alles weer als ouds. Ja, dus we kunnen weer met de bus. Oké, okay. ik had dat van de week had ik het over Oud met Toet. En toen had ik het over Tommy van de hoe. Ken ja. je dat nog? Ja, ja, zeker. Dat ken je wel. Ja. Zij kenden het niet... Nou, ken weet je, is nee. Tommy van Hoek? Nee, dat zei ik al. een gat in je cultuur. Nou, dat kan je wel nou, zijn, is dat nee, beter dan ja. andersom? Ja, maar, dat is Deze, onder andere, zit erin, hè?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 Paul. Tommy, van de Hoe. Ja, dat was een hele goeie. Een ja, hele bekende. kleine stukjes, ja, hè? Nou, dat was toch ook dat ze die gitaren kapot sloegen? Was dat niet zo? Dat was de Hoe, toch? Nee, Aan het dat eind van een optreden. Nee, dat waren niet, Ivo en ik op het podium. Dan houden ze niet dit alleen, alleen recht op, <laughs> hoor. Maar, <laughs> um, nee, dat ze vernielden nog wel eens ja, wat. Dat, ja, ja, ja, ja, ja zeker ja, wel, ja. ja. Maar dat deed Jimi Hendrix ook, hè? Ja, ja, ja. Die vernieuwde zijn gitaar in zichzelf. Maar dat is, ja, niet, ja, dat ja, is weer een ander ja, verhaal. Ja. Ja, en Ivo en ik kregen de Hello Kitty gitaartjes niet eens stuk in de krocht. Dat was ook wel wat. Ja, daar moet je ook wel kracht voor hebben natuurlijk. Ja, ja. ja dat waren wel hele sterke gitaartjes. Zullen we het daarop houden? Ja. ja, goed. Goed. We hebben oh. nog een oktoberfest. Ja, haha. Op 24 september, dus morgen. Morgen organiseert Muziekfestival Zandvoort voor de vierde keer een oktoberfest.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 De lange tafels ontbreken ook dit jaar niet. De organisatie was vorig jaar blij verrast... met de vele bezoekers in gepaste kledij. De vorig jaar aanwezige Duitsers keken hun ogen uit. En er waren zelfs enkele toeristen die zeiden... gaan we een beetje naar Zandvoort om de Oktoberfesten te ontlopen... zitten we er toch nog middenin. Tja, het kan verkeren. Hoe dan ook, de organisatie gaat uit van een eendzelfde sfeer... met veel gasten in Dirndl en Lederhozen... die zin hebben in een fantastisch feest. Dus... Trek de kleding maar uit de kast en uh, kom gezellig naar het raadhuisplein, zou ik zeggen. Ja, ja. ik had ook Ronald uiteindelijk wel verwacht met zijn ledenhozen. Ja? Maar... Oh, sorry, ik vergat te vermeld. Het is vanaf acht uur s'avonds, oh. morgen. Oh, oh, morgen? Ja, morgen. Oh, daarom heb je hem nog niet aan, natuurlijk. Nee, ah. En jij ook nog noemt je dindel? Mijn dirndel? Ja. Nee, die hangt nee. niet eens in mijn kast, joh. Is dat zo? Ja, nee. Nee, dat is niet aan mij besteden. Oh, oké. Okay. Maar wel oktoberfeest, of ook niet. We houden niet van bier. Precies. Oh. Ik hou echt niet van bier of dronken mensen. Dus uh, nee, ah. laat mij op de korendag maar zelf maar verkleden en gek doen. En, uh, Je hebt gelijk. Oh, daar ben ik gek genoeg voor. Vol volgende week, 1 oktober. Yes, yes, yes, yes. Helemaal leuk. Ja, ja. we gaan weer, weer draaien toch? We gaan weer, weer draaien. Eerst even, uh, ik in Lederhozen, mijn omgevingsvergunning is al jaren verlopen. Is dat zo? Ja, dus dat mag echt niet. De garantie ook, denk ik dan, dat nee. niet. Maar garantie is Zat wel run verlopen, ja. ja. Die is nooit uitgegeven. Ja. Deze is speciaal voor Hans. Ik ben bezig met cultuurgaten aan het opvullen. Dat wil je helemaal niet ja, ja, ja. Dit is eigenlijk een plaatje voor, uh, voor, voor Madbox hè. op Voor donderdag. Ja. Hallo. Hallo. Ja. Stopverf is your middle name. L Lucy... Stopverf is mijn middle name? Ja, gaten vullen. doosje dit. Luciferdoosje. Ik ben nog steeds Dat op zoek is. en in afwachting van die mediator die hebben wij niet nodig. Oh ja, lost dat gewoon met puur geweld op. Gaat hartstikke goed wel. Um, Zullen we de column even doen? Like me Column van de week, de week van Nel Kerkman. Volgens mij is iedereen wel eens vergeetachtig. Je komt niet meer snel op iemands naam of je bent weer eens de sleutels kwijt. Je verzint allerlei ezelsbruggetjes om de naam te onthouden en de sleutels krijgen een vaste plek in huis. Maar ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijf je naar de sleutel zoeken. Omdat je met jouw gedachten elders bent. Soms schiet het door jouw hoofd. Ik zal dat niet uit de adamant worden? Die doomscenario heb ik ooit van nabij meegemaakt. Ik kon er moeilijk mee omgaan. En vond het erg lastig om elke keer voor een ander wiswasje... naar de persoon toe te gaan om de afstandsbediening te zoeken... die voor dezelfde keer weg was... Vaak lag het apparaat onder het matras of onder een stapel kranten. Verder vond ik het vervelend om twintig keer te vertellen dat ik Nel was. Na al die jaren snap ik veel meer van deze rotziekte. En kan ik mij goed voorstellen hoe iemand met dementie moeite heeft... met plaats en tijd of niet meer weet hoe je de boterham moet smeren. Simpele dingen die voor mensen met deze ziekte vaak te moeilijk worden. Met de kennis van nu begrijp ik veel meer... En ik zou nu een arm om iemand heen slaan en samen een liedje zingen, die ze zich wel herinnert. Helaas kan ik deze zwarte periode niet meer met een gummetje wegpoetsen. Wereld Alzheimerdag is dit jaar op 21 september en heeft als thema een dementievriendelijke samenleving. Kennelijk is onze samenleving dat nog niet. Hoewel door de jaren heen men over deze ziekte veel opener spreekt. Vroeger ontkende of verzweeg men dat een van de ouders deze ziekte had. Men schaamde zich blijkbaar. Gelukkig is dat taboe, taboe nu doorbroken. Samen gaat men in gesprek met ervaringsdeskundigen en er zijn Alzheimer's cafés, ook in Zandvoort. In ons dorp zijn geweldige ontmoetingscentra waar men kijkt wat de cliënt nog wel kan. En niet wat hij of zij niet meer kan. Er ontstaan onderlinge vriendschappen, er wordt gelachen, gedanst en gezongen. Een dement vriendelijke plek waar men met plezier naartoe gaat. Nel Kerkman. Zie.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 Voorstander van meer tensies hier op de radio. Nou, ik vind het inderdaad leuk. Ja, zeker. Mannen maken af en toe echt hele goede muziek. Ja. Goed, ja. zeg eens wat. Ja, ik ben nee, uh, genoeg. Oh, sorry. Oh, nou, klaar. Jij, Hans? <laughs> ja, ja. Nee? Nee, jij, nee, jij was aan de beurt nu. Ja, maar hij zei dat ik al genoeg had gezegd. Jeetje, wat een lap tekst, joh. Ja, wat goed, hè. Maar het is ook wel een hele leuk item, dat is zo. Um, we hebben het over uh, 24 september, dus dat is ook morgen. En dan wel vanaf middag zo'n kwart over twee tot half vijf. En dan is er het stads- en dorpsomroepersconcours. Het is de achttiende keer dat het plaats zal vinden op het kerkplein. Hoewel de omroepers tegenwoordig uit het dagelijkse straatbeeld zijn verdwenen, zijn ze er wel degelijk nog steeds. Ho, hoe noemde je dat nou? <laughs> Dat vind ik helemaal niet erg hoor. De stads- en dorp dorpomroepersconcours. Oh, dat... weet, ja, weet je wie er ook bij ook zit? Gerald Joling. Oh. <laughs> oh, help. Oh, jullie zijn zo gemeen vandaag. Dat is echt. Oh, heb nou, medelijden. We zitten aan de tijd. Kom. Heb medelijden. We zitten aan de tijd. Kom. Je ja. zit er zelf doorheen te babbelen. Wel mee. Goed, vanaf nu ga ik gewoon stoïcijns verder en negeer ik jullie even ha, vakkundig. Doet ze altijd. Mensen met de hang naar vervlogen tijden, mensen die het omroepen als een roeping zien, een vak waarbij creativiteit en acteertalent een grote rol spelen. Zij verkondigen graag een groot publiek wat er al, zich allemaal afspeelt en waar zij vandaan komen. De omroepers gaan gekleed in historische kostuums of ouderwetse pakken. Zij beschouwen zich als de ambassadeur van hun woonplaats en worden voornamelijk ingezet bij allerlei festiviteiten, openingen van gebouwen of winkels huwelijken en vele andere speciale genegenheden, zoals Korendag. Want daar is onze Zandvoortse dorpomroeper ook aanwezig. Steeds meer gemeenten stellen weer een stads- of dorpsomroeper aan... om nieuws bij bepaalde gelegenheden toch wat meer op te laten vallen... in de dagelijkse stroom van informatie die op ons afkomt. Om half twaalf zal op het Raadhuis van Zandvoort... de officiële ontvangst van de omroepers plaatsvinden... door onze burgemeester Niek Meijer... Na de ontvangst op het raadhuis en de lunch zullen de omroepers zich van kwart voor één tot kwart voor twee... door het centrum van Zandvoort de sponsors door middel van een roep bedanken. De veertien omroepers zijn te horen in twee rondes. De eerste verplichte roep, die zal zijn om kwart over twee, die gaat over een onderwerp in Zandvoort. De tweede vrije roep, dat is om kwart over drie, is naar keuze en zal meestal aan de een ode zijn aan hun eigen stad of dorp. Na een korte pauze zal om half vijf de prijsuitreiking zijn. Weer, we, we, wederom door Niek Meijer. Sorry, ik bleef even hangen. Maar goed, nogmaals. De locatie is dus het centrum van Zandvoort. Dus uh, komt allen luisteren. Want het is echt heel erg leuk om dat te zien. Ik, ja, ik, ja, vind, ja, ik vind het ja, mooi. Een, een omroeper die een roeping heeft. Omroeproeping. Ja, ja. ja. Roep, roep om. Het is, het is wel leuk. Ik denk dat, inderdaad dat het vroeger best wat leuk was eigenlijk. Dat het? dat het leuk was vroeger. Een, ja. omroeper, een stadsomroeper. Dat ja, heeft zijn voordelen. Ja, ja. Dan denk ik dat het leuk is. Het nadeel is dat als je s'nachts hebt gewerkt en je wil overdag een beetje slapen. Ja, ja. ja dan kan je wel scheten. Er ik. zijn uh, oordopjes voor. Oh, dat is het. Dat, ja. ja, goed. Ja, en ik heb ik heb mazzel, ik zet gewoon die dingen uit. die Ro ik Ja, En Roof vindt onze discussie weer ja. genoeg. Oh. Vroeger gaf de Koen nog carne melk. Dus, uh... Ja, <laughs> ja. Nou, hij doet wel eens lelijk tegen je, maar volgens mij gaat hij iets opzetten wat. Eens luisteren. Ja, ja dat klopt wel. hebben mannen kort en vrouwen lang haar. De voorkeur voor haarstijl ligt legde zijn ingegeven... door zowel praktische als ethische redenen. Kort is handig en makkelijk. Maar ja, het oog wil soms ook wat. Je hoeft de geschiedenisboeken er maar op na te slaan... om te zien dat kort haar niet altijd gebruikelijk is geweest voor mannen. Van de wilde lokken, van de Germanen en de Vikingen tot de pruiken van de Engelse en de Franse koningen in de 17e eeuw. Mannen droegen het allemaal lang... De Romeinen daarentegen waren wel weer van de korte koep. In eerste instantie uit praktische overweging. Dan kon de vijand zich tenminste niet aan hun haar vastgrijpen op het strijdveld. Maar met de uitbreiding van de Romeinse overheersing... begon kort haar ook symbolisch te staan voor beschaving, orde en discipline. Toen in de 18e eeuw het neoclassisme in zwang kwam... en daarmee alles wat met de klassieke oudheid te maken had... volgde onder andere de mannen een kort geknipte koep. De langhaarige pruiken weer op. Van vrouwen is langhaar eigenlijk altijd de norm geweest. Sterker, die zijn het pas vanaf de jaren 20 van de vorige eeuw gaan knippen. Ja, hij was er al. Ik zat helemaal niet op ja, maar het Dat was, was, snel, het was een hè? hele ja. korte ja, he? ja. Ik denk er komt nog een heel verhaal achter. Nee, maar. Nee, nee, nee, ah, nee, nee. Jij zat nog gewoon met was... je gedachten bij de periode dat jij nog lange haren had. Ja. Nou, ja. dat is bij mij al heel lang geleden hoor. Ja, bij mij ook. 1600 slakken, heel kort. Nou, nou zo'n zo, zo zo mooie vet kuik. Zo'n vet kuik was ik. Ja, ja, ja. Oh, wat grappig. Janni, ik wil foto's zien. <laughs> Sorry Hans. Muziek is onze redding. Ja. Ik zit hier in de boring.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 Turn and turn and turn and turn and turn and turn and all that I can see is just another lemon tree. Sing da, da, da, da Da, da, da, da, da, da, da, da, and turn da. I'm sitting here, and turn and turn and turn and turn and turn and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 Around, that all that I can see. It's Fool's Garden. Met Lemon Tree. One go, one go, one go. Nou, dat spreekt voor zich, hè? Dat, dat zingen ze maar een keer of 140.000. Oh, daarna wil Hans dit zingen, dat is makkelijk te onthouden. Oh. Ja, weet je, jij maakt geen vriendjes met Hans Wasnaar. Nee, maar <laughs> wij, wij hebben toch die, die, die meat te nodig hoor. Ja, wel hè? Ja. Joh, ja. Hans ja. Die begint zijn programma met twee sneren mijn kant op. Ja, ja, inmiddels heb je het goed gemaakt met 20 zijkanten op. Ik kan dat. Ja. <laughs> maar toch vind ik hem lief, hoor. Ja, ah. jij ja, ja. Ja, mag dat zeggen. Nee, mag ik dat zeggen? Nee, je toet mag dat zeggen. Als ik het zeg, dan krijg je zo'n rare gedachte. Dus ja, dan gaan dat, dat zou ik ja, Jij mag, mag wat zeggen, hoor, Hans. Jij ja. hebt iets leuks, toch? Ja, ik heb iets leuks voor zondag. Oeh, vertel. Nou, hoor, ik weet niet of jij je, je eigen verveelt, Maar je kan van 10 tot half twaalf kan je wandelen. Hè? Eh? stappen van zand voor. Ik en wandelen. Niet? Niet? Nee, we nee, nou, is scoopmobiel hooguit. Oh. <laughs> nee, dat gaan we niet redden. <laughs> okay. en in Zandvoort hebben we het als wandelaars natuurlijk wel getroffen... met de mooie duinen en het strand om ons heen. En wandelen in groepsverband zorgen niet alleen voor... dat je nieuwe mensen leert kennen, maar ook dat de tijd voorbij vliegt. Zwijfel, twijfel niet en doe mee. De wandelingen zullen begeleid worden... door sportservice Heemstede Zandvoort om er achterheen... Deze wandeling is een initiatief van Sports Sportservice Heemstede antwoord. De naam de 10.000 stappen is niet zomaar een mooi rond getal... maar een gezond leven, doet zou je zeker ja. 10.000 stappen per, jaar, per dag op, moeten hoor. zetten. Nou, dat ga ik echt niet halen. Een mens zet gemiddeld maar 6.000 stappen, zelfs dat haal je niet. De <lacht> ik kom extra niet eens tot de 100. Stappen, de 4.000 extra stappen komen ongeveer overeen met een half uurtje stevig wandelen. Met deze wandeling worden de deelnemers gestimuleerd dagelijks voldoende te bewegen. Daarnaast is het natuurlijk een goede manier... om te ontspannen van de dagelijkse hectiek. De wandelingen duren ongeveer anderhalf uur... en is bedoeld voor iedereen die meer wil bewegen... en is geschikt ook voor iedereen. Goed. Deelnemen is gratis en vooral aanmelden is niet nodig. Doorgaans vinden de wandelingen plaats... op de laatste zondag van de maand... en het startpunt zal altijd... cafetaria anytime de de zijn. Ik kom je eens tot honderd stappen, Hans. Niet? Nee. Oh? Nee. Ah, jammer. Ja. ja en bovendien, ze heeft een soort van kroepboekloopje, noem ik dat dan keisha <laughs> loopje Ja, dat is... Dat, dat is zijn mijn de, revalidatiearts. Dat, ja, ja. Veel mooier. Ja, ja maar, die, maar dan haal je zo je tienduizend stappen als je in een kilometer loopt. Echt niet. Van die kilometer. hele kleine stapjes ervan. dat haal ik echt niet. Niet? Nee, joh. Oh, mijn benen willen niet meer. Oh, dat is niet zo mooi. De rest ook niet hoor, Hans. Hey, maar dat ik is een ander verhaal. Ik kan er ook niks aan. Dan gaan we wat draaien. Ja. Doe maar. <laughs> hey, doe maar. En dan hollen we alweer heel hard naar nieuws en reclame toe. Ga jij smeermiddel halen in de reclame? Smeermiddel? Ja. Want? Je stoel kraakt als een bezetering. Nee, dat zijn mijn gewrichten. Nee, maar hij, je gaat hard lopen. dan zou je tot die 10.000 stappen nog kunnen halen. Ik niet. Ja, toch? Hij. Oh, hij. Oh, hij gaat lopen. Ja. Oh. Zijn stoel nee. kraakt. Nee, als ik hard ga lopen, dan uh, kom ik in stitches terecht. Echt waar. <laughs> I've been hurt before. We zien u graag weer aan de andere kant van uh, Reclame en nieuws. Tot <middels> Calling you